Ja, er wordt vaak gezegd dat een tweede de, de moeilijkste is. Is dat om voor jou of maar ik vond, Nee, ik vond die wat makkelijker is misschien niet het juiste woord, maar uh, ja, ik, er lag op mij denk ik als artiest. Niemand legde veel, veel druk op mij om, om beter te presteren dan de eerste zo, en dat helpt wel. Dus, en ik heb gewoon mijn tijd genomen, mijn label zei daar gelukkig in toe. We moesten niet zo rap-rap-rap iets maken. En ik heb drie jaar mijn tijd genomen. en eigenlijk, ja, Ik wist heel goed waar ik naartoe wou. Het heeft even geduurd, tegen dat ik de juiste producer gevonden had. Maar van, van zodra dat, dat beslist was, wat, allez, viel dat eigenlijk allemaal wel goed samen. Dus nee, ik vond dat niet per se moeilijker. Mag ik zeggen dat je voor een andere richting hebt gekozen? Maar... Tuurlijk. Nou, ik vind dat ook altijd wel tof. Ik ben denk ik niet het soort artiest dat misschien niet... Marketinggewijs altijd het slimste idee is, maar het is juist tof als artiest om andere dingen te kunnen doen en ik ga nu wel proberen om mezelf altijd wel uit te dagen en, en altijd wel zo een, een andere soort richting op te zoeken, want uiteindelijk om, om zo altijd in hetzelfde zo wat te zitten, dat, dat, is niet, dat is niet mijn stijl, dat is ook niet wat ik graag doe. Um, ik heb niet alleen mijn gezichten, maar is ook uh, met met, met ja, ik, vind dat ook wel, ik ben zelf ook iemand die graag kijkt en luistert naar artiesten die nadenken over alles, die ook met videoclips bezig zijn, met hun artwork. En ja, je hebt de uitgelezen kans denk ik als muzikant om ook te kunnen acteren op een podium en iemand anders te kunnen zijn. En uh, thuis een beetje, nu is het weer een ander alter ego, maar met de volgende plaat is misschien weer iets totaal anders. En zeker als, allez, ja, als vrouw je kunt verschillende gedaanten aannemen, als man ook wel, maar dat gebeurt denk ik minder op een podium. Um, dus ja, ik vind het toch om te doen, meer acteren en minder zo mezelf zijn. Op een podium kan dat en ik grijp nu meer die kans yes. om dat te doen. Oh, Voice Paradise, hoe het van Goh, het is zo wat gegroeid om, om uit zo wat foutlopende liefdesverhalen te vertrekken. En vandaar vond ik die titel eigenlijk wel heel toepasselijk, omdat ja, het soort man waar ik over schrijf, of zelfs het soort vrouw, die samen is met het soort man, is altijd wel iemand die haar mannetje weet te staan waardoor dat, dat zij weet waar ze naartoe wilt gaan en waardoor dat de man eigenlijk ja een soort van speelbal is soms en daarom vond ik die titel wel toepasselijk omdat alle verhalen van alle nummers eigenlijk wel wat gaan over slecht lopende relaties of zo en dan klopt dat wel dan vond ik dat wel toepasselijk ik vond dat gewoon een mooi, mooie titel. Je hebt uh, Simon, uh, je is het staan. Ik heb altijd nog mee uh, produced aan het, uh, aan het uh, album. Um, wat mij opvalt is, iedereen ook heel veel heel hard op zoek gegaan naar, naar geluidjes. En daar nee, ze ineens dikke implementeren, een bion. Uh... Ja, dat, dat is ook door heel veel te babbelen met, met onze andere producer, met Young Yellow, die zo wat uit het hip-hop milieu komt. En daar gebruiken ze heel dikwijls. Verschillende geluiden om, om te samplen en daar dan zo, ja, arrangementen mee te maken. En dat vond ik juist tof om met zo iemand te werken die uit een hiphopwereld komt. Ik maak geen hiphop en dat was ook nooit de bedoeling. Maar ik vond het wel leuk om alles waar, wat hij weet en waar hij mee werkt, om dat bij ons toe te passen. En heel veel van de geluiden die je hoort op de plaats zijn allemaal samples die we of zelf hebben gemaakt of van oude platen hebben, hebben geknipt en, en verplakt. En uh, Yellow heeft een hele grote sample library met allemaal super toffe. Bliepjes en zo in, en we hebben dat uh, ja, in onze ar arrangementen wel verwerkt. En dan ja, zo'n multi-instrumentalist als Simon op het podium, dat is wel handig om dan. Ja, die kan zoveel spelen. Um, dus dat vonden we dan ook wel leuk om dat erin te integreren in onze live-shows. Dus het is handig om met uh, zo iemand te kunnen en mogen werken die dat allemaal kan. Is het niet altijd evident om die effecten te Nee, helemaal niet. Onze live-show vormgeven was een van de zwaarste dingen die ik ooit gedaan heb. We hebben, ik denk drie maanden, dat ik keihard aan gewerkt. En dat, eerst was de bedoeling om het met veel minder op een podium te doen. Uiteindelijk zijn we wel met vijf in een normale setup. Um, en dat was echt niet evident, want ik wilde het uiteindelijk met minder doen, zodat dat gemakkelijker is om, om ja, veel in het buitenland en zo te kunnen gaan spelen. Maar uiteindelijk hadden we snel door na een paar repetities van, nee, wij moeten er echt meer mensen bij hebben. Ik denk als we die hele plaat willen spelen, gelijk we ze gemaakt hebben, dan moeten wij met twaalf man op het podium staan, met blazers, met Salut, Jille. Mijn strijkkwartet, uh, ja, mijn, mijn percussionisten. Dat is ooit een project dat ik ooit wel eens wil doen om echt de hele setup te doen, maar dat is nu ook gewoon financieel niet echt haalbaar om, uh, ja. om dat met zoveel volk op een podium te doen. En je moet natuurlijk ook veel meer doen. Uh, het, uh, je anders... Ja, ik vind dat wel nog tof. Dat is ook weer zoiets om mezelf als muzikant uit te dagen. Ik ben altijd gewoon geweest om heel weinig te doen op een podium. En nu vind ik het wel leuk, zeker in die duo shows, om zo zelf ook veel te doen. Dat houdt me zo wel wat on edge of zo. Dan ben ik altijd bezig en ik vind dat wel tof om, om daar als muzikant beter in te worden. Ja. Ik we dan soms af hoe is dat dan als we samen uh, ben ik een nieuws hebben, samen gebeurt dat dan een plaat, met een koppel. Betekent dat dan van een bijtafel op. Een beetje, of dat jullie hier zijn? Simon wel, ik kan dat wel echt veel beter afzetten. Simon niet, die kan, kan en spreekt eigenlijk bijna uitsluitend over muziek. Maar ik ben dan degene die zegt van oké, okay, bon, als we thuis zijn, dan wil ik het er gewoon niet meer over hebben, want als je een hele dag aan muziek hebt gewerkt, dan wil je s'avonds gewoon je hoofd leegmaken en dan kijken we een serie of weet ik veel. Salut hè? Um, dus ja, hij is wel echt uh, muziekofiel. En ik ben wel dan degene die zoiets heeft van oké, okay, nu wil ik het niet over de plaat hebben. Dus dat werkt wel heel goed. Wij zijn echt een keigoed team. Ik, zou met niemand anders, of ik werk met niemand zo goed samen als met Simon. Ik kan ook aan niemand zo goed uitleggen wat ik wil als aan hem. Hij heeft twee woorden nodig en hij weet wat ik bedoel. En andere mensen, ja, mensen die mij niet kennen, die hebben dat, ja, daar heb ik dan niet mee. Dus uh, dat werkt heel goed. zitten eigenlijk jouw muziek. Dat was de bedoeling ook. Ik vind zelf, ben zelf ook vrij hard van, van artiesten die, die hun muziek heel visueel is, omdat dat tof is als luisteraar vind ik om je ogen te sluiten en zo zelf beelden daarbij te voorzien. Ik vind dat ook heel tof muzikanten die die heel hard bezig zijn met film en met video. Dat is iets waar labels veel minder interesse in hebben, omdat ja, videoclips daar verdient je geen geld mee. Dus een label heeft zoiets van, dat is bijzaak. Terwijl muzikanten vinden dat heel belangrijk. En ik vind dat superleuk dat, ja, dat mensen dat filmisten er ook in horen. En, en dat vind ik ja, leuk, want daar hebben we hard aan gewerkt. Ja, een beetje. In het begin eigenlijk waren wij heel gedreven omdat Simon ineens thuis zat, uh, ja en ik ook, want we gingen eigenlijk aan de clubtour beginnen. We hadden net onze AB gespeeld en we waren klaar. We waren helemaal ingespeeld om, om de festivals te doen. En in het begin konden we zowel wat onze frustratie omzetten, maar na een tijdje zijn wij zo andere dingen beginnen doen. Gewoon genieten van het feit dat we veel samen waren, want dat is niet... Wij zijn nu zeven jaar samen en dat is de eerste keer denk ik dat wij een hele zomer samen zijn. En dat was ook wel eens leuk. Nu hebben we wel allebei zoiets van, dat mag hier snel over zijn, want we zijn het allebei gewoon wel om in dit soort settingen te moeten spelen. Ik vind dat wel plezant, maar dat is niet... Ja, een zittend publiek of een staand publiek. Dat is echt een heel groot verschil qua intensiteit. En van mijn part mag het weer snel terug gewoon zijn. wordt wel We hebben een paar nieuwe nummers geschreven. en We zijn ook wel aan wat nieuwe singles aan het werken. Om volgend jaar dan terug weer terug wat te kunnen gaan spelen. Maar allemaal heel ja, op het gemak. Ik ben, ben geen artiest die zichzelf zo heel veel druk oplegt. Um, om zo rap iets, iets te moeten maken, om, om zo dat succes aan te houden, dat is niet zo mijn stijl. Ritico, dat is wat heel zonder journalisten en de is Is dat een tsunami aan materiaal gaat komen, Dat zou best kunnen, ja. Ja... Er wordt ook heel veel uitgesteld, heel veel releases. Maar er zijn ook nog altijd wel heel veel releases die gewoon doorgaan, juist omdat in de industrie niemand weet wanneer dat gedaan gaat zijn. En je kunt plaat ook niet nog, alleen, sommigen spreken van eind 2021 terugspelen, anderen zeggen van je weet nooit hoe dat dat gaat evolueren. Nu straks, eh, nu, nu mag je er weer heel veel. Straks, ga, ik zei het nog tegen mijn lief, straks gaat school beginnen en sluiten ze weer alles omdat het weer erger wordt. Ik bedoel, de grootste pessimisten in de industrie zeggen dat er zonder vaccin geen... Grote shows meer gaan plaatsvinden. Ik denk ook wel dat dat de realiteit is. En dat wil zeggen dat er, dat, dat nog lang gaat duren tegen dat er internationale groepen naar België gaan komen. Wat dat dan weer wel wil zeggen dat er voor Belgische artiesten, gelijk als ik, weer plaats is om wel weer te kunnen optreden. Juist doordat al die grote ja, die groepen die, die op Werchter en al die shows, al die festivals staan, die komen niet zomaar af voor één optrederetje. Want die hebben een productie van een paar tienduizend uh, euro's. Dus ik zie het positief. We wel zien. Uh, ik kan toch niet. Voorspellen wat het gaat zijn. Mijn boeker weet zelfs nog niet wat dat in het najaar gaat zijn. Dus ik probeer gewoon van week tot week te bekijken waar en hoe. En ondertussen doen onze singles het heel goed op de radio. Dus dat is wel heel positief. Dus ja, we blijven positief denken. En je hebt ook helemaal doen? Ja, daar heb ik nu de laatste weken veel mee bezig geweest omdat ik dat allemaal moest leren. Oh. Dat, er zijn heel veel van die selectors die dat zo thuis gaan doen en dan is dat wel een stuk makkelijker. Ik heb echt op drie dagen, ik had gelukkig een fantastisch team bij Studio Brussel dat mij heeft opgeleid. Moest ik dat allemaal leren en dat is wel echt, dat was heel pittig, het was een hele heftige week. Maar ik kijk er heel hard naar uit, het is super leuk. Ik krijg nu al mails toe van groepen die zichzelf voorstellen en vragen van wat vinden van onze muziek, we zouden wat feedback willen. Als je het tof vindt zou je het willen draaien, dus dat vind ik wel leuk dat, ja, dat mensen nu mening vragen en, en ik vind het ook een hele eer dat ze mij gevraagd hebben. Tussen al die andere uh, ja, mensen waar, waar ik, die ik toch wel zie als echte muziekkenners en muziekliefhebbers. Dus ik vind het wel leuk dat, ze, dat ik daar nu één van ben. En, uh, ja, ik kijk er wel naar uit om dinsdag te beginnen. Wat is favoriete plaat? Alleen maar. Ik heb geen restricties. Wat mij in het begin heel erg beangstigde ofzo. Maar ik mag doen wat ik wil. Als ik een uur Slagers wil draaien, dan kan dat ook gewoon. En dat idee vind ik wel superleuk om... Uh, ja, om gewoon mijn goesting te mogen doen. Ik moet met niemand afspreken, want uiteindelijk radio heeft wel... Voor de mensen die een dagprogramma hebben, die hebben wel wel restricties, want ze moeten zich aan de rotaties houden. En er moet blijkbaar zoveel procent Nederlandstalig zijn, en zoveel procent Belgische artiesten en weet ik veel. En ik moet me daar allemaal niet aan houden. Um, en dat is wel heel tof, ja. En echt zo platen die nooit zo albumtracks... Van mijn favoriete artiesten die ze nooit spelen op de radio omdat dat geen singles zijn. Want op de radio worden alleen maar singles gespeeld. En ik mag nu al die toffe albumtracks spelen en dat vind ik keitof. Uh, en het is nu al tot het einde van het jaar. Ik hoop dat het nog verlengd gaat worden, maar dat zullen we wel zien. Uh... Je mag ook niet de gaan, dat Tuurlijk. Ik heb gewoon twee uur. En als ik daar een lied van een uur wil spelen, dan, dan is dat oké. Okay. Uh, Bob Dylan zit in de eerste aflevering zit er nu niet in, maar het is echt super eclectisch. Uh, ze hadden mij ook al gevraagd, van ja, ga dat dan alleen maar obscure dingen draaien? Maar daar ga ik me niet aan houden, ik ga gewoon... Uh, ja, in de eerste aflevering zit een lied van Britney Spears, in dat ik supergoed vind. Dus ik ga mij niet beperken tot alleen de coole, hippe bands die niemand kent. Ik ga gewoon muziek spelen die ik vrij goed vind en die ik al jaren opzet. Of die ik recente kennen en heel goed vind. Uh, ze hebben mij dat ook gevraagd. Ik, ik ben hun selector, dus ik ga me niet iets draaien omdat dat heel cool is. En dan, ja, dat is niet mijn stijl. Wat wil je ook doen? Oei, uh, dat weet nee, ik. Nee, ik, ik ambieer sowieso geen tv-carrière of zo. Als het met muziek te maken heeft, dan, uh, ja, dan vind ik het heel boeiend. En radio maken is iets wat ik altijd heel interessant gevonden heb. Dus moest, er, uh, moest, moest, het tof, moest ik het zelf leuk vinden en ze zijn bij Studio Brussel content en de, de luisteraars zijn tevreden, dan zou ik zeker wel graag aanblijven daar, ik vind dat kei tof om te doen. Maar als dat niet is, dan is dat niet en dan gaan we weer iets anders doen. Ik zou ook heel graag eens muziek voor een film schrijven of voor een serie, dat wil ik ook nog heel graag eens doen. Dus ja, de opties zijn eindeloos. Maar als ik hier dan is het dan... Uh... Een taxi van een volk? -truipen. Oh, het zal wel. Zo die Master Singer. Daar ja. mogen ze mij altijd voor bellen, ja. Dat lijkt me nog wel tof. Maar zo, nie, zo programma's presenteren, dat doe ik niet. Dat is niet dat, daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Ja, ik, ik heb dat eens gezien in Amerika en ik vond dat eigenlijk een heel tof programma. Dus ik kijk wel uit uh, naar wat dat in België gaat zijn. Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan.